We onderbreken deze uitzending voor een opsporingsbericht. Het betreft de vermissing van een zekere heer Dorknoper, ambtenaar ten stadhuizen van de gemeente Rommeldam. Zijn signalement luidt: postuur gemiddeld, haarkleur gemiddeld, schoenmaat gemiddeld. De politie volgt bereids een spoor, liet commissaris Bas ons weten. De reconstructie daarvan volgt hierna onder de titel Het Verdwijnpunt. Marion Bransma vertelt het verdwijnpunt. Op een ochtend in de vroege herfst maakten heer Bommel en Tom Poes een wandeling naar de hopheuvel om te gaan picknicken. Het was een warme dag zonder wind en heer Olly had zijn wandelstok meegenomen om het gaan te vergemakkelijken. Oh, met dit weer moet men zich in acht nemen, maar al te gemakkelijk wordt men door de hitte bevangen. Mm -hmm. Oh, begrijp me goed, ik wil niets kwaads van het jaar getijden zeggen. Integendeel, kijk nou eens hoe mooi alles erbij staat. Met bloemen en vlinders en zo. Ach ja, als heer ben ik een groot natuurliefhebber. En ik voel het als mijn plicht om te strijden tegen de vervuiling... ...die een nagel aan mijn doodskist is. Ik denk wel eens, wat ben je toch gelukkig om in zo'n omgeving te mogen opgroeien. ja, ja. Nou, dit lijkt me trouwens wel een ja. geschikt plekje om te gaan zitten. Ja. Vindt u niet? Tussen die bende, daar liggen de resten ja. van lieden die geen heren waren, jonge vriend. Een viespijperij pijperij zou mij de eendlust vergallen. Het is een schande. En ik begrijp niet dat daar niets tegen gedaan wordt. Heer Bommel zweeg en zijn ogen werden glazig. Oh. Geen wonder. De afval die zijn toren had opgewekt was plotseling verdwenen en slechts enkele stofwolkjes duiden de plaats aan waar de rommel had gelegen. Opgelost, er is geen afval meer te bekennen. Ech, het is natuurlijk wonderlijk wat het hier vermag, maar toch is het een beetje eng wanneer een wens zo snel vervuld wordt. Hier is iets vreemds aan de gang, als je begrijpt wat ik bedoel. Laten we hier gaan zitten en wat eten. Ja, misschien gebeurt er nog wel meer. Er is niets vreemds aan de gang, hoor. Het is gewoon maar een verdwijnpunter. erg handig. Hiermee kan je alle dingen die je kwijt wilt zijn... ...naar de minnen niet te stralen. Kweet al. Dat is geweldig knap. Wat een uitvinding. Nee, nee, geen uitvinding. Een verdwijnpunter. Uitvinden kan ik niet zo goed. Ik heb thuis een rondgebogen kokertje van een dichtgezolde gering. Ja. En nu zoek ik een schaveel die ik langs de rand kan frikken voor het openleggen. Hè? Maar ik zie het niet voor me. Ik ook niet. Wie heeft er nu ooit van een hefboomschaveel gehoord? En wat moet er eigenlijk worden opengelegd? Hij zal een blik blikopener bedoelen. Hier. Oh, wat, wat prachtig. Wat een knappe vormleiding. Kijk eens naar die dokel. Mag ik hem hebben? In ruil voor de verdwijnpunten. Ja? ja hoor. Ik wil best ruilen, want ik zie wel wat in dat apparaat. Voor het schoonhouden van de natuur en zo. Hoe werkt het? Heel gewoon. Op de middelste knop drukken. Dan hevel je door het verdwijnpunt naar de minnenlieters... De tweede knop is voor het verramen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, omdat je langs de snijdende lijnen makkelijk min kan worden. Heel gewoon op de middelste knop drukken. En die derde knop? Oh, hij is er al door. Nou, nu kunnen we niet zo prettig eten. Onze blikjes kunnen niet open. Een alleraardigste uitvinding. Het lijkt nog het meest op een elektrisch straalkacheltje, uh, Maar denk eens aan wat men er allemaal mee kan doen. Zo'n kweetal heeft dat niet zo in de gaten. Maar voor een heer met fantasie en een groot denkraam... ...heeft dit voorwerpje grote mogelijkheden. Uh, ben je klaar met eten, jonge vriend? Dan zal ik... Oh, oh. Uh, alles weg... Op deze manier laten we geen rommel achter. Begrijp je wat ik bedoel? Joost zal er blij mee zijn. Zeg nu zelf. Hmm. Ik zou wel eens willen weten waar alles heen gaat. Helemaal verdwijnen kan iets nooit. Het moet ergens terechtkomen. <tie> Onzin. Hmm? Dat is spijkerzoek op sterk water. Op zo'n manier beroof je me altijd van alle kleine genoegens. Denk liever eens aan het zegerijke werk dat ik met die ding kan doen. Met het oog op de vervuiling, jonge vriend. Hmm. Heer Bommel was niet de enige met oog voor de vervuiling Vanzelfsprekend stond het gemeentebestuur van Rommeldam op de bres met strenge richtlijnen En de politie zag erop toe dat die werden uitgevoerd Zo vinden we commissaris Bas bezig met het opschrijven van landbouwer Mors Zo zo, dat bord heb je dus niet gezien hm? Verboden afval te werpen staat erop maar dat heb je niet gelezen, hè? Je dacht, hier kan ik bij het vuilnis wel dumpen. Er is toch niemand die het in de gaten heeft. Dat dacht je. Ik moet het toch ergens kwijt? Het zou een mooie boel worden wanneer iedereen alles maar overal neersmeet. Dit wordt een zware bonmors. Daar zal ik persoonlijk voor zorgen. En ruim niet die drap van je op. Let op, jonge vriend. Oh! Er ligt niks meer. Alles is weg. Hoe kan dat? Ik sta hier voor Aap, zonder bewijsmateriaal, oh, een aardige proef en zo leerzaam voor commissaris Bas. Wat jij jongen vindt? Je hebt gezien wat men er zoal mee kan doen: kleine dingen, picknickbanden en zelfs een hoop afval kan men zomaar laten verdwijnen door een eenvoudige druk op de knop. Ik begin me af te vragen of het ook mogelijk is om grotere dingen weg te maken. Daar was ik al bang voor. Hm? Ik zou dat apparaat maar oh. opbergen als ik u was. Of geef het aan Joost voor de huishouding. Er kan een hele massa narigheid door ontstaan. Onzin. Neem nu bijvoorbeeld dat afschuwelijke gebouwtje hier. Hm? Het is hier de vorige maand neergezet door de gemeente. En iedere keer als ik uit het venster kijk, zie ik het als een schandvlek in het landschap staan. Dat soort bouwerij moest verboden worden. Ja, het zal ergens voor dienen. Ja. Gemeentelijke fleveldienst staat erop. Oh. U kunt het beter met rust laten. Nou, altijd tegenspreken. Nooit luisteren naar de woorden van een oudere en wijzere. Alsof een heer met onderscheidingsvermogen niet weet wat hij doen of laten moet. Ha, zo, weg ermee. Dat zal ze leren. Dat was niet goed. Zulke dingen kunt u niet doen. Oh, ik kan dat heel goed doen, zoals je hebt gezien. Oh, het is merkwaardig wat een bommel in de kracht van zijn leven vermag. Natuurlijk moet hij een open oog voor misstanden hebben en ook de geschikte apparatuur, maar dan is er eigenlijk niets wat hem tegenhoudt. Achter hen naderde de gemeentearbeider Flutser met een rol draad over de schouders en met een bol in de hand. Hij moest een nieuwe flevel afregelen en met dit voornemen stapte hij op het huisje af. Wie schetst echter zijn verbazing toen hij op die plek alleen maar fundamenten aantrof? Ruime tijd stond de flinke werker als door de donder getroffen, en voordat hij tot een gedachte had kunnen komen, drong het gepraat van heer Olly tot hem door. De natuur wordt overdekt met cement en monsterhuisjes. Wat moet daarvan terechtkomen, wanneer er geen heren zouden rondgaan met onderscheidingsvermogen en verdwijnpunters? Daar ligt een mooie taak, jonge vriend, het opruimen van ongerechtigheden, als je begrijpt wat ik bedoel. Flutser had genoeg gehoord. Hij ontklemde zijn gereedschappen en holde terug naar de stad om de overheid te gaan waarschuwen. Hoe meer ik erover denk, jonge vriend, hoe groter de mogelijkheden worden. In het begin dacht ik alleen maar aan wegwerkverpakkingen en huisvuil, maar in mijn denkraam vergroot zich dat tot grote en actieve fabrieksafval. En als vanzelf zweven de belasting me voor de ogen, waarbij de aanslagen groter zijn dan een heer verdragen kan. Excuseer, heer Olivier. Hier is de heer Dorknoper om u te spreken met de goedvinden. Ja, een andere keer. Je ziet toch dat ik bezig ben? Ik heb geen tijd voor gemeente gebeuzeld. Dat spijt me. Wij van de gemeente zijn anders werkelijk de kwaadste niet. En er kan altijd iets in der minne geregeld worden. Kijk, het gaat om het gemeentelijke Flevelhuisje dat spoorloos verdwenen is. En wat zou dat? Daarover zou ik u even rustig willen spreken. De gemeenteambtenaar Flutser heeft reden om aan te nemen dat u er meer van weet. Zo, ik, ik, ik ken heer Flut niet. Waarom denkt u dat? Uh, heer Olly, ja. ik ga maar weer eens. Nou, uh... Hij hoorde toevallig een gedeelte van een gesprek dat u voerde. Ja. En daaruit... Tom, maar een mooie stad, een afluisterdienst van de gemeente, vrij hoor, rood fascisme, dat is het. Bovendien is het mij vrij om op te ruimen wat ik wil, want ik beschik over de vermogens. Ik zal zorgen dat alles in schonere en zindelijke banen geleid wordt. En nu het er toch over gaat, uw belastingaanslagen staan mij niet aan, en ik zal zorgen dat ze verdwijnen, al zou de onderste steen boven komen. Daar gaat een ongeluk gebeuren met uw goedvinden. Wat is er toch aan de hand, jonge Heer, heer Olly heeft een gebouwtje laten verdwijnen en nu moet hij zich daarvoor verantwoorden. Hij zoekt er maar uit. Ik ga naar huis. Een gebouwtje laten verdwijnen? Heel natuurlijk dat de heer Dorknoper daar een stokje voor steekt. En ik zal zorgen dat ze verdwijnen, al zou de onderste steen boven komen. Dat is bedreiging. Ja, ja. U gaat van kwaad tot erger, meneer Bommel. Ja, er... Maar ik wil me even tot het Flevelhuisje ja, bepalen. Maar... Dat is tenslotte de aanleiding tot mijn bezoek. Waar is het? Het is maar beter om eerlijk op te biechten. Opbiechten in mijn eigen woning? Het is heel terug. Maak dat je wegkomt voordat ik een ongeluk bega. Meneer Pommel. Het wordt tijd dat jouw soort eens flink wordt aangepakt. Hoor nu toch eens aan. Het is mijn plicht om te zorgen dat heer Olivier zich niet aan hem vergrijpt. Excuseer, heer Olivier. Kan ik misschien ergens mee helpen? Je. Het leek me toe. Mag ik vragen waar de heer dorkknopper is? Ja, ja, die is er niet. Dat zie je toch? Trouwens, ik heb toch zeker het recht... om in mijn eigen huis iedereen te laten verwijderen die me niet aanstaat. Tegen de schemering zat Tom Poes op de bank voor zijn huisje... ...en koude op een gaspriet. Hmm. Een mooie avond. Maar het is jammer dat er altijd iets vervelends is. Ik heb zo het gevoel dat er weer moeilijke tijden komen... ...want dat toestelletje van Kwaito is gevaarlijk. Prettig dat ik u tref, jongeheer. Joost, ik maak me zorgen met uw welnemen. Er is iets heel eigenaardigs aan de hand met de heer Dorfknoper... ...die zo oh. vrij was om met heer Olivier van mening te verschillen. Wat is er met hem? Hij is weg... Toen ik de deur van de zitkamer opendeed, was hij plotseling verdwenen. Zeer opzienbarend, als ik me zo mag uitdrukken. Oh. Het bevalt me helemaal niet. En heer Olivier is erg nerveus met u goedvinden. Wat heb ik gedaan met mijn onbesproken levenswandel? Waar is doorknopper nu? Welke duistere misdaad heb ik gepleegd? Och, hoe moet dit verder aflopen... Ach, zulke grote dingen had ik kunnen doen en dan nou ben ik in de knop gespoord. Zo gaat het altijd. Misschien had ik beter naar Tom Poes moeten luisteren. In ieder geval moet ik proberen mijn misdrijf ongedaan te maken voordat men mij op het spoor komt. En daarom moet ik iets meer van dit toestel te weten komen. Eens kijken, drie knop, net als ik weet het al zei. Drukken voorheen en trekken voor terug, als ik het me goed herinner. Heer Olly trok aan de middelste knop en een zwakke lichtstraal schoot over zijn schouder heen uit het apparaatje naar de muur achter hem. Verder gebeurde er niets en de onderzoeker wilde net een andere knop gaan proberen toen hij hem zag. Huh? Huh? Met een ruk keerde hij zich om en toen werd hij een sprietige arm gewaar die zich tastend door de lucht bewoog. Die bleek toe te behoren aan een vreemde haarige gedaante die uit een onzichtbare opening in de muur naar binnen scheen te klimmen... en met een sproeitje op de grond belanden. De geest van dorknoper. Kinebrauw. Ach, nee, doe me niets. Ik heb niets gedaan, bedoel ik. Het was een ongelukje. Ik weet. Pluk, pluk. Dat zou dorknoper niet zeggen. Wie bent u? U moet iets met kweetalsapparaat apparaat te maken hebben. Hmm. Heer Bommel is toch niet alleen? Nee, maar het is niet de heer Dorknoper die hem toespreekt. Deze stem is een weinig onbekend met uw goedvinden. Pluk, pluk. Oh, gelukkig dat jullie er zijn. Dit vergt werkelijk het uiterste van mijn krachten. Uh, uh, wil je even de dictionair halen, Joost? Zeker, heer Olivier. Uh, welke dictionair mag het weten? Ja, dat moet je zelf maar uitzoeken. En hier kan tenslotte niet alles weten. En uh, je ziet dat ik het hier druk heb. De trouwe bediende knikte sprakeloos en begaf zich naar de bibliotheek... terwijl hij zich vergeefs afvroeg welke taal deze vreemdeling zou spreken. Maar toen hij in de hal kwam, stoorde de onverwachte komst van commissaris Bulle Bas zijn gedachtegang. Een ambtenaar eerste klasse heeft een bezoek gebracht aan dit pand... Maar sindsdien is hij niet meer waargenomen. Ik moet een paar vragen stellen. Joost haaste zich terug naar de kamer... en daar trof een eigenaardig toneeltje zijn oog. De onbekende bezoeker was bezig zich op te trekken aan een onzichtbaar punt op de muur... en daarop verdween hij uit het gezicht alsof hij door een niet-bestaand venster klom. Zo, zo, zo is hij ook gekomen... Begrijp jij hier iets van, jonge vriend? Waar komt hij vandaan, als je begrijpt wat ik bedoel? Excuseer, heer Olivier, daar is de commissaris om u te spreken. Hij wil weten waar de heer Dorknoper gebleven is, en met uw goedvinden vraag ik mij dat ook af. Zodoende kon ik geen passend bescheid geven. De politie is mij op het spoor. Wat nu te doen? Waarom schrikt u zo? Hebt H u iets met de verdwijning van Doorknoper te maken, heer Olly? U hebt het apparaat van Kwetel toch niet op hem gebruikt? Ik, ik weet niets van de verdwijning. Ik, ik wil er niets van weten, bedoel ik. Dit is mijn huis. De naderende voetstappen van commissaris Bas ontnamen hem echter zijn laatste zekerheid. En daar hij nergens een uitweg zag, sprong hij in zijn wanhoop naar de plek... waar zijn vreemde gast op zo'n geheimzinnige manier verdwenen was. Een ogenblikje, Bommel. Ik moet je een paar vragen stellen is hij gebleven? Hij was hier daarnet nog, omdat ik hem hoorde praten. Achterhouden van informatie aan de politie is strafbaar. Waar is Bommel? Spreek op! De heer Olivier heeft zich even hier teruggetrokken. In de muur. Hij is er doorheen geklommen, met u goedvinden. Niet dat hij iets met de verdwijning van de heer Dorknoper te maken heeft, natuurlijk niet. Maar de heer Olivier was verhinderd met u te spreken, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik word voor de gek gehouden. Maar je leugens zijn zo kinderlijk, dat ik je nog een uurtje bedenktijd zal geven, om te vertellen wat je van dit misdrijf weet. Oh. En zeg tegen Bommel, dat hij zich beter kan melden, voordat ik met een fijn kammetje dit huis ga doorzoeken. Oh. Dit apparaat is natuurlijk de oorzaak van alle moeilijkheden. Niet voor niks noemde kwetel al het een verdwijnpunter, maar ik moet goed weten hoe het werkt, en daarom ga ik hem zoeken. Dit leek wel een goed plan. Maar Tom Poes had dan niet aan gedacht dat men een verdwijnpunt of waarvan een knop is uitgetrokken niet zomaar kan verplaatsen. Want als men dat doet, verplaatst men natuurlijk ook de onzichtbare opening waardoor men verdwijnen kan. Toen de heer Bommel door de onzichtbare opening gesprongen was, bevond hij zich plotseling in een vreemd landschap. Eigenaardig gevormde planten wierpen lange schaduwen. Want een grote zon stond dicht bij de horizon en verspreidde een schemerachtig licht. Het valt te begrijpen dat de gesprongen heer aanvankelijk aan voorbijstrengt en prooi was. Maar toen hij een poosje heigend in het mulle zand had gestaan, begon hij weer gedachten te vormen. He, dat rare ding daar is een soort luik. Daar ben ik doorheen gekomen. De rare figuur die ineens in mijn kamer klopt natuurlijk ook. O, kijk, daar lopen ze voetstappen. Alles is heel gewoon. Op dat moment verhief het vreemde luik zich in de lucht en zweefde de heuvel op. Dat kwam natuurlijk omdat Tom Poester verdwijnpunten had opgenomen en ermee weggeven. Alles is helemaal niet gewoon. Daar gaat het luik zodat ik nooit meer terug zou kunnen komen. Ach, het is mijn straf omdat dit de plaats is waarheen ik dorknoper heb gestuurd. Hier zal ik net als hij eeuwig moeten ronddolen. Met deze gedachte begon hij sloffend de sporen van de vreemde bezoeker te volgen, en zodoende naderde hij de afval, die op zijn picknickplek gelegen had. Tom Poes dwaalde met het vreemde apparaat onder de arm door de heuvels rond Bommelstein, om kweetal op te sporen. Maar omdat zo'n mannetje verschijnt en verdwijnt zoals het hem uitkomt, liep hij nog steeds zoekend rond toen de schemering inviel. Dit is de plek waar we hem de vorige keer ontmoeten. Als hij hier ook niet is, dan kan ik net zo goed naar huis gaan. Op dat moment plofte er een verbogen blikopener in het zand. En toen hij verrast omkeek, zag hij het kereltje op de tak van een dode boom zitten. Gelukkig dat ik je gevonden heb. Ik wilde je vragen hoe dit ding precies werkt, want er is iets vervelends. Dat is mijn verdwijnpunter. Die heb ik geruild tegen die opentrekkende schaveel daar. Maar die is gemaakt van weken oliespennings. Hij is onhard. Het was een slechte ruiling. Ja, dat heb je tegenwoordig wel meer met blikopeners. Maar met je verdwijnpunter is iets vervelends gebeurd. Heer Olly heeft de ambtenaar doorknopen laten verdwijnen... en hij is er zelf ook niet meer omdat hij door een muur weggesprongen is. Wat moet ik nu doen? Jij moet niks. Bommel weet wel wat hij doet, maar, maar jij... Jij gaat met de verdwijnpunter lopen... zodat het verdwijnpunt op een andere plaats komt te liggen... Hoe kan Bommel het nu terugvinden? Oh, ik begrijp het. Daar heb ik niet aan gedacht. Wat, wat moet ik nu doen? Hoe werkt het apparaat eigenlijk? Gerker, natuurlijk. Als de middelste knop is uitgetrokken, staat de uitgang drie midden van de verdwijnpunt eraf. Wie dan door het verdwijnpunt klimt, kan alleen maar terugkomen wanneer hij weet waar de uitgang is. Dat spreekt... Ik heb geen tijd om de hele lijngang aan jou uit te leggen. Ik moet een opentrekkende schaveel maken, want anders kan ik niet verder. W -w Wacht nu even. Ik zal zorgen dat je een goede blikopener krijgt als jij me helpt. Ik weet al. Ik weet al. Hij is weg. Die holle bomen in natuurlijk. Hm, van hem is geen hulp te verwachten. Hoe kan heer Olly nu ooit terugkomen? Ik heb de opening verplaatst, waardoor die verdwenen is. Nu kan hij die natuurlijk niet meer vinden. De toestand was echter niet zo somber als hij dacht. Want hij had het apparaat precies op de plek gezet waar ze hun picknick gehouden hadden. En het toeval wilde dat heer Bommel in een andere wereld die plaats passeerde. O, kijk. kijk, kijk, daar ligt de afval die Kweetal heeft laten verdwijnen. En daar is dat rare deurtje ook weer. Zodat ik nu rustig naar huis kan gaan. Commissaris Bas zal intussen wel vertrokken zijn. Heer Bommel haaste zich naar het deurtje voordat het weer weg kon vliegen en rukte het open. Tot zijn verbazing keek hij nu echter niet in zijn vertrouwde huiskamer, maar in een landschap dat een stuk lager lag. En in dat landschap stond Tom Poes zich zorgelijk af te vragen hoe heer Oli weer terug zou kunnen komen. Uh, uh, wat doe je daar met mijn Hoe? Huh? Huh? Hoe kan dat? Hm? Hoe wist u waar de opening was? De opening? Ja. Oh, dit deurtje bedoel je? Hm? Wel, uh, dat was er, heel gewoon. Oh, gelukkig nou. maar, hoor. Wat ik allemaal heb meegemaakt, was haast te veel voor mijn teergestel. Want de wereld waarin men komt als men door het verdwijnpunt gaat, is heel vreselijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Heel verschrikkelijk. Oh, en dan te bedenken dat ik die arme doorknoper daarheen heb gezonden. Ja. Mijn geweten drukt mij, jonge vriend. Hm. Ach, wat heb ik gedaan? Wat moet ik doen om die stakker te vinden? Gelukkig dat u het toegeeft. Ja. Nu kunnen we misschien iets voor hem doen als hm? we een goede blikopener voor Kwetal kunnen krijgen. Ja. Laten we naar huis gaan. Ik zal het toestel zolang bij me houden. Waarom wil jij de verdwijnpunt erbij houden? Ja, Hij is maar... toch van mij, nadat ik hem eerlijk voor een blikopener geruild heb? Ach, u zou weer eens boos op iemand kunnen worden en dan zou er ja. hetzelfde kunnen gebeuren als met doorknoop. Dag, heer Olly. De grofheid van de jongeren is tegenwoordig stuitend, alsof ik mijn bittere les niet geleerd heb door het laten verdwijnen van die arme beambten. Vol vroeging zal ik voortaan mijn eenzame weg gaan, terwijl Dorknoper aan mijn geweten knaagt. Wat is het hier trouwens stil? Waar zou Joost zijn? Oh, commissaris Bas, wat betekent dit? Wat doet u hier? Waar is Joost, bedoel ik? Die is op het bureau voor nader verhoor. Er wordt een ambtenaar vermist en het spoor leidt naar dit pand. Ga zitten, Bommel. We moeten eens even praten. Waar is Dorknoper? Voor de dag ermee, Bommel. Wat weet jij van de verdwijning van de heer Dorknoper? Niets, natuurlijk. Ik sta daar buiten. Hij zal in het verdwijnpunt gevallen zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijp ik niet. Waar heb je het over? Over de, uh, de, de verdwijnpunten natuurlijk. Hm? Een soort apparaat dat ik geraald heb voor een blikopener. U, u weet wel, zo'n ding is in staat om hinderlijke ambtenaren hun plaats te wijzen. Ho, hoewel ik daar uh, spijt van heb, want die plaats is niet zo leuk. Maar getuigd, je moet zich verdedigen. Dat zult u begrijpen. Klets. Uh, gedraai. Uh, uh, Morgen kom ik terug met een bevel tot huiszoeking. Oh. Want ik wil dit pand haar fijn uit, kammer, bommel. Uh, uh, ik begin het ergste te vrezen en ik heb jou al lang in de gaten. Oh. Oh, niemand zou willen geloven dat het de schuld van kweten als verdwijnpunter is. Bas net zelfs dat ik een moord op me geweten heb. Oh, wat moet ik doen om die arme doorknoper te redden? Die avond had Tom Poes thuis een petroleumlamp aangestoken en kweet als vreemde apparaat voor zich op de tafel gezet. Hmm. Als de middelste knop wordt uitgetrokken, ontstaat er een plek, waar men doorheen kan verdwijnen. En dan komt men in een andere wereld terecht, en in die wereld loopt doorknopen rond. Hm. Heer Ollys verhaal was een beetje verward, maar het schijnt daar erg vervelend te zijn. We moeten dus vooral zorgen, dat dit toestel niet verplaatst wordt, wanneer we daar gaan zoeken. En er moet iets gedaan worden, jonge vriend. Jij zit daar maar, terwijl ik bij nacht en ontij heb nagedacht. We moeten doorknopen rennen, want hij drukt vreselijk op mijn geweten... zodat er geen tijd te verliezen is. Kan, je Olly... Wanneer we ja. samen met de politie een reddingsploeg samenstellen en we zorgen... Er is dat... geen tijd voor. Die wereld heeft geen hmm. spijs of drank. Zodat zo'n ambtenaar van de honger zal verkommeren wanneer ik niet onmiddellijk iets doe. Hmm. Maar ik heb een list bedacht. Met die verdwijnpunten moet er zoveel leefstof overgeheveld worden... dat de stakker op alle plekken waar hij loopt eten en drinken kan vinden. Dat zal dan heel wat eten en drinken zijn. Maar wat... Het geld speelt geen rol voor een bommel met vroeging. Overal in die woestijn moeten voedselpakketten komen, jonge vriend. Al zou ik ze uit mijn eigen mond moeten sparen. Intussen slof de ambtenaar eerste klasse doorknoper hijgend door het mullenzand. Achter hem stond de zon groot boven de horizon. En verspreidde een vaal schemerachtig licht over een landschap. Dat de ongelukkige geheel onbekend voorkwam. Vreemd. Ik herinner me dat ik bij de heer Pommel was om navraag te doen naar het gemeentelijke Flevelhuisje. Voornoemde heer bezig de onheuse taal. En als ambtenaar in functie heb ik hem scherp terechtgewezen. Maar verder laat mijn geheugen mij in de steek. Hoe kom ik hier? Dit territorium is toch nooit door mij bezocht? Zou het het domein zijn als bedoeld in artikel 237 pies? Zo ja, dan is het zeer uitgestrekt. Ik loop nu al uren. Volgens mijn horloge verricht ik momenteel overwerk. En ook het knorren van mijn maag wijst daarop. Maar nergens is een eetgelegenheid in het zicht. Op dat moment ontwaarde hij de overblijfselen van heer Olly's picknick en zijn gelaat klaarde op, terwijl hij de pas verhaaste. Maar toen hij zich bij de mand had neergezet en daar enkele dichte blikjes zonder blikopener aan het hof, bewolkte hij weer. Dat is jammer. In de uitoefening van mijn functie heb ik te veel van mijn hart gevergd waardoor ik aan geheugenverlies leid. Een versterkend hapje zou toch op zijn plaats zijn geweest. Maar nee, Och, misschien is het zo ook maar beter. Er is niet wettelijk vastgesteld dat dit voedsel voor mij is klaargezet. Ten slotte mag men ook niet verwachten dat de overheid etenswaren uit de hemel laat neerdalen. Verder kwam hij niet, want hij werd getroffen door een koude kip... Oh. die tezamen met andere lekkernijen uit de lucht kwam vallen. Oh. Overal in die vreselijke woestijn moet eten voor de stakker komen. De verdwijnende spijzen trokken de aandacht van professor Prulitskowski, die juist passeerde op weg naar zijn laboratorium. De geleerde had een scherpe blik voor buitengewone verschijnselen en daarom zette hij grote ogen op. Bravo! Oh, hier is ja je... iets eigentommelijks los. Uh, Wat is dat voor een apparatuur, meneer Bommel? Overrijk het mij, bid ik u. Ik mocht het gaan van nabij betrachten. Geen denken aan. Ik bedoel, ik heb geen tijd omdat ik bezig ben met zegenrijk werk. Stoor me niet, bedoel ik. Maar ik heb een fenomeen waargenomen. Ik wens te weten waarom het zich handelt, daar ik een. ...wetenschappelijke omwalsingen van moed. De wetenschap interesseert mij niet. Ik heb al wat beters te doen. De oude schicht zit vol voedselpakketten... ...en die moeten worden overgeheveld... ...omdat ik vol zit met de ontberingen... ...die mij door het hoofd spelen... ...zodat mijn geweten geen rust kent. Oh, laat me met rust, bedoel ik. Oh. Laat mij slechts de apparatuur een ogenblik vasthouden. Een ganz kleine betrachting zal genoegzaam wezen. Ik mocht zo gaan weten waarom het zich handelt. Nee, het is een verdwijnpunter, professor. Zo noemt hem, omdat je allerlei dingen door het verdwijnpunt kan hevelen... ...als je op de middelste knop drukt. Het heeft iets met snijdende lijnen te maken... ...en daarom moet je voorzichtig zijn met de tweede knop. Als je daarop drukt, kan je min worden... Ach so, oh, das ist natürlich Blabbersprache, aber doch, tonde weder, das muß der Effekt der Parallelliniaturen wesen, die sich in einer Punkt schneiden, wenn sie sich genugsam verlängern. Gott der gut, der verdwein Phänomen. Na ja, also äh, der Hudedag. Der verdweineringspunkt. Paul, hoe gaande mocht men als wetenschappelijke weten... wat met deze liniaturen geschiet... wanneer zij in deze punt verdwenen zijn. Waarschijnlijk waaieren zij zich in een andere wereld opnieuw. Maar ach, dat is alles ja hier nog daar. Men moet de kop koel cool houden... ook al heeft men een fenomeen betracht. Een ogenblikje, professor... Ik probeer de heer Bommel OB op te sporen. Hebt u hem ook gezien? De Bommel, die zit voedingswaren over parallele lijnen door de verdwijningspunt te projecteren op de heide daar. De goede dag. Wat betekent dat? Waarom zou Bommel eten projecteren? Maar wacht eens, hij houdt natuurlijk doorknopper ergens gevangen en de prof wil alleen maar zeggen dat hij een voedsel geeft Aha. Eindelijk heb ik een spoor. De beambte doorknoper liet zich het voedsel dat hij zo onverwacht op het hoofd gekregen had, goed smaken. Daarop stond hij op en hervatte zijn wandeling door het mullenzand, een lange schaduw voor zich uitwerpend. De avonden zijn lang op deze breedte. Gelukkig maar. Ik moet zien de stad te bereiken voordat het donker wordt. Recht naar het oosten, dat kan niet missen. Hoewel het mij ergert dat ik de streek niet herken en dat ik niet weet hoe ik hier kom. Zo'n geheugenstoornis misstaat een ambtenaar eerste klasse. Oh, kijk daar nu toch eens. Een bronnetje. Ik mag toch werkelijk niet mopperen. Men heeft al alles gedacht. Een gulle broodjesuitreiking. En wanneer men dan dorst heeft, zet men dit weer. Zou ik me in een commercieel pretpark bevinden? De, de, de, de drijfzand! En daar was een bordje met een daar strekkende waarschuwing. Huh, ik zag weg! Help! Help! Ik doe niet meer mee. Dit is zonde van al dat eten. Want u weet toch niet waar doorknopen ergens in die vreemde wereld. Oh, Zin! Dat voel ik heel fijn aan met mijn uh, hm. met mijn gevoel. Oh. Ik weet precies waar doorknopper is. Op heet dag. Dat hoorde ik nu eens net? Het is niet voor niks dat ik je in de gaten heb gehouden. Je kunt het beter maar meteen bekennen. Dat scheelt soms in de strafmaat. Ik, ik, ik, ik, ik heb niets gedaan. Ik, ik weet niet precies waar Dorknoper is, bedoel ik. Ik sta er buiten. Ik arresteer je. Mee naar het bureau, bamon. Je weet niet waar we getergd zijn. Ja. De politiebeambte wist natuurlijk niet welk een vreselijk gevaar hem bedreigde. Maar Tom Poes kende zijn vriend en ook de werking van het apparaat. Voordat heer Olly dan ook iets had kunnen doen, nam hij bliksemsnel een steen op en wierp die met grote nauwkeurigheid tegen het toestel, zodat dit van richting veranderde. Heer Boemhoek verloor hierdoor zijn evenwicht. En toen hij krampachtig de middelste knop indrukte, was hij zo uit het lood geslagen dat de verdwijnpunter op een heuveltje achter hem gericht was. Wat, wat, wat was dat? Kortsluiting, vermoed ik. Een getergd, heer kent zijn eigen kracht niet. Ach, daar had ik nu toch bijna iets vreselijks gedaan. Laten we blij zijn dat het zo uh, is afgelopen, heer Bas. Die, die, die, die, die, die, die heuvel... He, he, verdwenen! Hm. Dat is deze keer nog goed afgelopen. Maar erg gerust ben ik er toch niet op. Zolang heer Olly met dat ding rondloopt, kan er van alles gebeuren en dan wordt de ellende steeds groter. Als doorknoper nu maar terug was, zou ik dat ellendeapparaat in het moeras kunnen laten zinken of zo. De ambtenaar doorknoper was steeds dieper in het drijfzand geraakt. En hij meende reeds dat zijn laatste uur geslagen had. Maar op het moment dat hij zijn ogen sloot om zich voor te bereiden... ...begon het plotseling aardkluiten te regenen. Oplettende luisteraars zullen begrijpen dat, dat deze... ...dat deze van het heuveltje kwamen waarop heer Ollie de verdwijnpunten gericht had. De meeste kwamen naast hem terecht... ...waar ze werden opgezogen door de drassige bodem... ...zodat deze als spoedig steviger begon te worden. Ten slotte was er dan ook geen drijfzand meer... En toen de bui over was, bemerkte de heer Doorknoper dat hij de bekroning vormde van een lichte verhoging in het terrein. Waterstaat weet toch maar van aanpakken? Men heeft een fout gemaakt door niet te waarschuwen voor dit gevaarlijke terrein. Maar zelfs radicalen zullen moeten toegeven dat deze lapsus krachtig is hersteld. Kam, meisje, kwak kwak. In naam der wet. Jij bent mijn arrestant. Geef die helse machine hier. Hij is van mij. En ik ben uw arrestant niet. Ik ben een heer van stand... die bezig is met zegenrijk werk tegen zijn vroeging. Als u geen andere toonhuis laat... zal ik u eens op uw plaats zetten, heer Lach. Geef hier, zeg ik. Dat ding is belastend bewijsmateriaal. Het is gebruikt voor het ontvreemden van de heuvel die hier lag. En waarschijnlijk ook bij de ontvoering van de heer Dork nodig. Wat kan ik voor u doen? Kram, mezen, kwak, kwak. Het was een van de minnen die dit vreemde gebied bewoonde en het ventje had dorst. Zijn boosheid valt te begrijpen, want in plaats van het troebele vocht dat hier anders in de schemering lag te glinsteren, trof het er nu een zandheuvel met een vreemdeling aan. Zijn geschreeuw trok de aandacht van enkele soortgenoten die dreigend naderden. Het, het, het dempen van uw putje was niet mijn werk. Het was een ingweep van waterstaat of een natuurgebeuren. Ik sta machteloos tegenover een overmacht. ben het wil klaar klaarblijkelijk dat ik persoonlijk ga vragen. Het is duidelijk dat er een ambtelijke vergissing is begaan, waardoor ik mij niet op katastraal gebied bevind. Zo'n foutje is gewoon gemaakt, maar deze breekt mij zuur op. En het leven van ons ambtenaren is zware verantwoordelijkheid. verantwoordelijk. Maar geef die verdwijnpunt terug, commissaris. Ik heb dat toestel nodig, bedoel ik. Als Doorknoper geen eten krijgt, gaat hij dood. Alleen ik kan dat ding bedienen. Geef toch hier... Nou. Niets daarvan. Oh. Bommel hier is gearresteerd op verdenking van ontvoering. In de cel met hem. Sluit hem goed op, snuf. Oh. En laat professor Prillewiets komen om dit bezwarende oh. bewijsmateriaal te onderzoeken. Oh. We moeten weten hoe het werkt. Uh, j -j -j Jawel, commissaris. Dit keer schijn je er gloeiend bij te zijn. Ja. De chef had je al lang in de gaten, maar dat bewijsmateriaal heeft de doorslag gegeven. Ja. Neem ik aan. Wat is het voor iets? Uh, een gewone verdwijnpunter. Ik was net bezig er in stilte veel goeds mee te doen. Maar toen werd ik gearresteerd... Het is allemaal heel vreselijk. Hier zit ik nu, eenzaam achter de tralies. En iedereen heeft me verlaten. Maar dat was niet waar. Tom Poes was zijn vriend gevolgd. En daardoor had hij ook gehoord dat professor Plowitskowski het apparaat moest gaan onderzoeken. Dat moet ik voorkomen. Hij rende de straat op in de richting van een winkel in elektrische artikelen. Als die poof dat ding uit elkaar zoekt, kan Doorknoper nooit meer terugkomen. Want ontleden kan hij misschien wel. Maar in elkaar zetten niet, omdat het een toestel van kwetel is. Heer Olly heeft er wel een troep van gemaakt, dat moet ik zeggen. Hoe komen we hier weer uit? Toen Tom Poes zijn aankoop gedaan had, rende hij ermee terug naar het politiebureau. En hij was net op tijd om professor Provenskowski het pand te zien verlaten. In een onderzoek hier heeft geen zek. Ik moet de apparatuur zorgzaam betrachten en in de rust meines laboratoriums analyseren. Ik stel me recht veel daarvan voor, wat ik verwacht een omwalsing. Hm. Ik hoop dat u er voorzichtig mee bent. Dat apparaat is een belangrijk bewijsstuk. Hebt geen angst, bid ik u. Ik plaats hem hier in het kofferruim, mijn krachtwagen, achter slot en regel. En ik vaar hem recht uit naar mijn aanstalt. Tom Pusch had zich achter het wagentje van de geleerderschouw gehouden. Maar nu nam hij een aanloop en sprong op de treeplank... die zich aan de achterkant bevond. Ja, gemakkelijk zit ik hier niet. Maar als ik me goed vasthoud, is er net plaats genoeg voor mij... en dit elektrische straalkacheltje. Het is gelukkig niet ver. Na een voorspoedige rit bereikte de driewieler het laboratorium... dat even buiten de stad gelegen was. Hey. Oh. Deze vaartuig holpert tamelijk onbekwaam door het afmatten der draagvederen. Maar het is mij gelijk geldig. De verdwijneringspuntapparatuur wacht mij. Daar staat hij, ja, ganz tot mijn vervroeging. Eindelijk kan ik hem in rust en puntelijkheid analyseren. Voorzichtig pakte hij het toestel ja. beet. En tilde het met een teder gebaar uit de bagageruimte. Zodoende merkte hij tompoes niet op die op het dak geklommen was toen het voertuigje tot stilstand kwam. Pas toen een zwaar gewicht hem op de hoed trof, voelde hij dat hem een gevaar boven het hoofd hing. Maar toen was het te laat. Hup! Immer de hoed! Tom Poes zette snel het straalkacheltje dat hij in de stad gekocht had op de grond. Hij maakte zich met de verdwijnpunter uit de voeten. Hij was maar net op tijd. Want toen hij in de schaduw van de bomen verdween, kwam de assistent Alexander Pieps reeds naar buiten rennen. Gewapend met een mes. Maar dat met het handje, professor. Het is de hoedersrand. Help mij, draait, bitteke. Snel toch. Ik heb ja, kans, geen inblik meer op de apparatuur. Oh, dat is zo gepiept. Ik heb een geschikt instrument bij me. En als u eventjes stilzit, dan kan ik... Wauw, ik weet ja niet wat mij op de hoedersbal getroffen heeft. Ach, het was een verschutterend... Ervaren, alles is mij tot het onderste geworpen. Gelukkig, de apparatuur is behoud geworden. Daar staat de parallelstraler. Joost was bezig met het voorverwarmen van fijn gesnipperde uitjes die hij in een wijnsaus wilde verwerken toen Tompoes binnenkwam. Dag, jonge heer. Is heer Olivier gereed gekomen met de voedselvoorraden die hij uit de kelder heeft meegenomen? Alles is weg, en dat maakt het bereiden van een maaltijd een weinig vreugdeloos met uw welnemen. O of is hij nog bezig? Ik heb de auto niet horen terugkomen. Uh, dat klopt. Heer Olli zit in moeilijkheden, en daarom moet ik nu een goede blikopener hebben. Niet zo'n plastic ding, je weet wel. Een blikopener? Mm -hmm. Heer Olivier is toch niet in de oude schicht verwacht geraakt? Hij is zo nerveus tegenwoordig. Met eigen ogen heb ik hem door de muur zien verdwijnen, wanneer ik zo vrij mag zijn. En hij heeft de hand in het verdwijnen van de heer Dorknoper. dat is zeker. Sindsdien loopt de politie hierin en uit, zodat ik ernstig gesteurd word in mijn werkzaamheden. En wat moeten de buren wel niet denken? Uh, ik weet het niet. Dank je wel, Joost. Het is mijn laatste opensteker. Hoe moet dat met de maaltijd aflopen, nu de kelder leeg is, vraag ik mij af. Geef acht, meneer Pips. een grote moment in de geschiedenis heeft aangebroken. Ach, ik mocht Hane, de meester, begegnen, die deze apparatuur ontwikkeld heeft. De werking is gans ongehoord. Zonder zichtbare krachtbronnen brengt de apparatuur. Een grote naringshoop met knakhorsten tot verdwinding. Hier moet sprake zijn van een andere dimensie. Merkt u zich dat aan? Zonder zichtbare krachtbron. Er zit een stekkertje aan. Dat ding werkt heel gewoon op elektriciteit. Eerstens zullen wij onderzoeken hoe de werking bewerkstelligd worden moet. En een stekker stop je in het stopcontact. Prouw! De apparatus vangt aan in een rode gloed uit te stralen... door de beroering van mijn handen. Rits wordt mij te hit onder de vinger. Ik brouw de poochonig gloed als een helles vuur. Wat is er los? Het is een elektrisch strengelkacheltje en warmood domt. Goed merk, Dat heb ik thuis ook op mijn kamer. Een straalkachelijn. Dat heeft meneer Pieps ook thuis. Meneer wenst drollig te zijn. Nee. Hier zijn een verwisseling in de spel. Waar is de richtige apparatus? Voor? Zo vraag nee, ik u. Ik weet niets van een richtige apparatus. Ik heb alleen maar ja? dit ding gezien. Putzentrekker. Ekelere Hart, Hat wet wetnisch. U bent ontlaten, meneer Piep. Nee. Schapt u zich voort? Ik arbeid niet bij dat met een ooit gepompte Een flik flikwerker. U bent een schwarze naam. op de wetenschapsbestaan. Toen professor Prulwitskowski was uitgeraasd, trok hij zijn jas aan, stulpte zijn zondagse hoed over de schedel en stampte naar buiten. De ondichte lederlap... »Doch seine Fratzels soll ich der Geheimnis der Verdweineringspunktes erst entschleuen können, wanneer ich der Apparat drügeheb. Ach, was heeft der lose leusen Kerlet geladen? Ach, wellicht heb ik meid sehr medelatte voren door meine Toorn. Door een goedig woord had ik meid der Hampelmann möglicherweise tot reden bringen können. Na!« wat wederhoudt mij? Ik keer terug op mijn schreden en ik vraag hem kort en goed waar die kostelijke apparatuur verstoken is. Ik zal het weten. Ik weet al. Ik weet al. Waar ben je? Pauw. Heer Poefs speelt also met de pieps onder een Hij heeft de apparaat. Heeft hier proefzalige gurk. Het ruikt hier ja bruin. Iemand riep me, maar ik vind het niet prettig om mij in vogels te mengen. Daar word ik scharrig van. Ontvlaat de apparatus. Ik beschouw u een piep. Een zalige Pas op, als je zo met een verdwijnpunt barrelt, zou je wel eens kunnen verramen. En dan word je min... Ik weet al... Ik zocht je net, want ik ja. heb je raad nodig. Nog steeds vragen. Aha. Maar ik zie dat je een hefboomschaveel bij ja. je hebt. En, uh, daarom ben ik opgeklommen. Oh, gelukkig. Alsjeblieft, de blikopener. Maar ik wil graag weten hoe ik iemand die verdwenen is kan laten terugkomen. Oh, is deze heer de oorheffer des apparates? Ach, hoe schön. Laten wij ons een ogenblik nederzetten om de gedachten te wisselen, bid ik u. Hmm, deze schaveel is veel beter dan de vorige. Hmm, de, de, de dokel is mooi, maar heel dun geschaveld. Nu wil ik wel even over vragen praten. Ik mocht graag daarop inwijzen dat ik als wetenschappelijke van de behoorde opdracht ontvangen heb... de werking der parallel-lineator-apparatus te studeren. Ah, praat. Ik versta je niet en Tom Poes heeft mij de schaveel gebracht. Hm? Daarom zal ik hem de verdwijnpunten nog eens uitleggen. Dus maak je stil. De middelste knop hevelt door het verdwijnpunt naar de minnenieters. Hm? De tweede knop is voor het verramen. Dat is gevaarlijk, want daardoor kan alles makkelijk min worden. Oh. Dat is erg zwart en ver weg. De derde knop maakt ongedaan. Het is heel makkelijk. Laat het maar aan het grote denkraam van Bommel over. Een kleines ogenblikje. Uw wetenschappelijke duidelijking is mij niet ganz klaar. Ik mocht gaan weten welke tijdduur er bestaat... tussen de expansiepunt en de verdwijningspunt. U hebt ja de geheimnis ontsleid van de weidere loop der linieën. Oh, jij doet een breinpluk... Maar dit is de tijd van het ipsen. En daarom verpop ik mijn denksels. Nu is het gemakkelijk. De tweede knop is gevaarlijk. Daardoor kan alles minder worden, zei Kreto. En hij bedoelde natuurlijk dat dan de aarde vergaat of zoiets. Maar de derde knop maakt alles weer ongedaan. Als ik die indruk, is alles weer zoals het was. En dan is doorknopen ook weer terug. Dus, gewoon de derde knop. De middelste knop is de eerste... Maar welke is dan de tweede en de derde? Een vreemde zaak. Getuige Bas heeft u betrapt op het laten verdwijnen van een broodjesmaaltijd. In welk verband staat dit tot de vermissing? Weet u waar de heer Doorknoper is, verdachte? Nee, nee. Ik, ik wou dat ik het wist, bedoel ik... Want hij zweeft me steeds door de gedachten en zijn honger knaagt aan mijn betere gevoelens, zodat ik mijn kelder heb leeggehaald. Smoesjes! Ik weet nou. zeker dat verdachte... Orde! In orde de... in de rechtszaal! Ja. Er is niet voldoende bewijs voor de misdaad van verdachte Bommel. Hij dient onmiddellijk te worden vrijgelaten. Hebt u dat, gevierd? Volgende zaak. Dat bewijs zal komen. Ik weet wat ik weet. De middelste knop is de eerste, maar hoe weet ik nu... Kijk, daar is de jonge vriend. Ja. Je hoeft je geen zorgen meer te maken, hoor. Ik ben een hm? vrijheer. Men heeft ingezien dat het een gerechtelijke dwaling was, zodat men mij niets maken kan. Als je me nu de verdwijnpunten weergeeft, kan ik me met een zuiver geweten beraden op wat me nu verder te doen staat. Hm. Hm. Een zuiver geweten? Wat uh, bedoel je? Ik bedoel doorknoper. Ja. Waar is hij? Uh, en wat denkt u aan zijn ellende te doen? De werking van de verdwijnpunter is niet zo eenvoudig, hoor. Met de derde knop zou u alles ongedaan kunnen maken. Ja. ja. Maar wat is de derde knop? Nee, u bent er nog lang niet. Oh, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. De schuld blijft knagen. Net waar ik al bang voor was, voordat je me in mijn gedachten stoorde. Als ik op de derde knop druk, kan ik mijn misgrepen ongedaan maken. Nu dacht ik zo, als ik nu eens uh, gewoon op de derde knop druk, dacht ik. Dan zou uh, alles weer in orde zijn. Wat jij, jonge vriend... Zo gemakkelijk is het niet, want welke is de derde knop? De middelste is de eerste. Ja. Maar wat is dan de tweede? Uh, en als u die bij vergissing indrukt, wordt alles min. Uh. Het enige wat ik kan doen, is nog eens teruggaan naar kwetel. Hmm. Veel vertrouwen heb ik er niet in, want met mij wilde hij er niet over praten. Hmm. Hij denkt dat uw denkraam groot genoeg is om er alles van te weten. Oh, denkt hij dat? Mm -hmm. Het is wel bitter. Ik ga weer naar Kretel. Ja. Blijft u hier maar zitten en kom niet aan dat ellende ding. Ik ben zo terug. Een groot denkraam. Maar wat is de derde knop wanneer de middelste de eerste is? Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ach, wat moet ik eigenlijk met een verdwijnpunter? Een driftbuil zou me tot verdere misdaden kunnen brengen. En dat terwijl ik eigenlijk maar één opgave heb. Het redden van die arme dorknopper. Het ging helemaal niet goed met de ambtenaar. Op handen en knieën was hij bezig om de uit de lucht gevallen aarde weg te gaan. Maar hoe hij ook werkte, hij slaagde er niet in het bronnetje weer uit te brengen. Het is, het is... Het is... het is. Ik ben geen ambtenaar van publieke werken. Het is, Ik ben een ambtenaar eerste klasse. Kom, mezen. <tie> als het dialect maar niet zo ruig was... en de bevolking niet zo vijandig. Ik moet in de veekolonieën zijn terecht gekomen. Er is haast geboden, dat voel ik. Als heer mag ik niet langer aarzelen. Als de middelste knop de eerste is... dan is de rechtse knop de tweede... en de derde knop die alles ongedaan maakt... is dus de linkse. Maar als het nou eens de verkeerde is... Nee, nee, nu niet geaarzeld. Een heer die een onschuldige in het ongeluk heeft gestort... moet alles doen om zijn misstap ongedaan te maken. Ja, wanneer de linkse knop de verkeerde is... wordt alles zwart en ver weg. Maar, ach, wat doet het er toe? Het leven heeft toch geen waarde meer voor iemand... wiens rachfijn gevoelsleven verscheurd is. En als ik misgrijp... Nou ja, als ik misgrijp, dan zal men zeggen... Die bommel was toch een held. Hij heeft zich opgeofferd om een ambtenaar op, op de wereld terug te brengen. Dat, dat zal misschien iemand soms eens zeggen. Uh, Kom aan. Ik... Toen de sterretjes voor zijn ogen waren weggetrokken... Merkte heer Olly dat hij zich op een kale vlakte bevond, waar een koude wind gierend overheen huilde? Een vaal schijnsel verlichte de omgeving achter hem op troosteloze wijze, maar voor hem gaapte een diepe duisternis. Een, een held, dat, dat is alles wat er voor mij over is. Oh, vreselijk. Ik weet al. Gelukkig dat je er nog bent. Ik moet nog iets vragen. Rust, u. Hm? Het gaat mij om de fluxie. Men moet N ja de fysische grotigheid naar de tijd differentiëren. Is dat klaar? Het is gewoon een stolk. Als je de spreg in de gorrel hutst, kan je verramen met de stolk natuurlijk. Ach nee, als ik een volkomene diastimeter voor het confronteren aanwend, zal ik mij in staat maar, zetten het opponierende inperken. Perspectief... Eén klein vraagje maar. Waar zit de derde knop? Ik ga ipsen. Dat is ja bedurend zwaard. En het is uw schuldigheid, meneer Poes. U zouden niet hebben stoorn moeten. Ik kon niet anders. Heer Olly kan Doorknoper niet helpen als we niet weten waar de goede knop zit. De apparatus staat also nog bij de bommel. Ja. Dat is ja treffelijk. Hm? Dan kan ik een bestuderen maken van de knoppenverfahren. En de werking tot een lozing brengen. Blijf rustig, U. Alles komt in de schönste ordening. Laat ons gaan kijken. Het is niet zo gemakkelijk. Het toestel mag vooral niet beschadigd worden. En als er op de verkeerde knop gedrukt wordt, vergaat misschien de wereld wel. Nou, nou, hm? zo'n rampspoed geschit niet zo licht. Maar... En, kijk aan, daar staat de apparaat, ja. Maar heer Olli is er niet meer. Wie weet wat er gebeurd is. Pah, de bommel. Hm -hmm. Wellicht is hij slechts zijn handen gaan wassen. Maakt u zich toch geen hersenspingen. Ik neem de apparaat mee voor een nadere betrachting. Het mag niet verplaatst worden. Want dan kan heer Bommel het verdwijnpunt niet meer terugvinden. U kunt hier toch wel uh, proeven nemen? Nee? Hmm? Dit vraagt om wetenschappelijke aanvatting. Laat u mij maken en, en verstoor mij niet. Hmm. Misschien komt de heer Olly werkelijk direct terug. En dan kan ik beter nog even op hem wachten. Maar die professor vindt het onderzoeken van het toestel veel belangrijker dan het los van doorknopen. En wat gebeurt er nu wanneer heer Bommel op de verkeerde knop heeft gedrukt? Oh. Het is moeilijk om een goed besluit te nemen bij alles wat met die verdwijnpunten te maken heeft. De onderzoeking des apparates is wichtiger als bommerswemel. In der Rüst meines Laboratoriums Salik, ich... Brauch, meine Pflicht. die Buben bei meinen echt schreien... von der u kunt beter een beetje wegblijven van die betoging. Uw assistent Pieps voelt zich kort gedaan. Hij is de uitbuiting beu. Want het eigenlijke werk wordt door hem gedaan, beweert hij. En nu wil hij een rechtspositie hebben. En daarom heeft hij vriendjes opgetrommeld. Deer plappende, humpelman. Hij draait onrustigheid onder de heren studenten die voor niets studeren willen kunnen. Die zijn ja altijd vreugdig met afneigingen. Pip is een voldpels. Hij is ja schon moeder wanneer hij 65 uur per week arbeiten moet. Daar weet ik zo niets van. Hè. Maar, maar het is daar niet veilig voor u, dat is zeker. Hier moet je ordenend opgetreden worden. Hoe kan ik in deze troep der onderzoeking... ...des verdwijnpuntres aanvatten? Wat doet de behoorde? Ik kan niets doen. Ik heb opdracht om zacht op te treden... ...en de beweging Volk. oogluikend gade te slaan... Natuurlijk zou ik liever het spoor van Bommel volgen om de bewijslag rond te krijgen. Maar opdracht is opdracht. Poh, de Bommel, wat interesseert mij dit kerl? Ik wil slechts rustig mijn arbeid aanvangen. Weg met het inschrijfgeheim. Ik ben van assistenten. Dit weg is wederlijk. Kent, ekelijk. Deze ongeboren jongeren moeten een les leren. Himmel, Ton der Wete? Hier ist ja ein schöner Anlass, um diese lose Läusenkerls inzetten vor der Wissenschaft, weil ich der Werking experimentell feststelle. Rass sofort an der Arbeit! Die Gebrauch! -oh -oh -oh. Recht Rech, vor went Pips! Pips, Pips, wow. Diese Profneming ist ja befriedigenderweise befriedigender verlopen. Nu kan ik mij rustig inzetten en het waarom des apparaten studeren. Drommels, dat is een mirakel. De betogers zijn verdwenen, in één klap. Men moet het overwicht van zo'n prof toch niet te laag aanslaan. Wat zo'n man zegt gebeurt, uit. Daar kan het korps een voorbeeld aan nemen, zeg ik maar. Gelukkig hoor. Nu kan ik tenminste inrukken en het spoor van Bommel verder volgen. Hm. Het is vreemd. Ergens heb ik een vreemd gevoel. Hm. Het, het was niet helemaal gewoon wat ik daarnet zag. Prouw, de eigendommelijke apparatuur is ja gans naadloos. Nergens waren ze in een schroef of zwit vervaren te zien. En de metal is van buitenordentelijke afharding. Het kunnen nemen zal moeizalige arbeid worden. Niet doen. Niet uit elkaar halen, want dan werken de verdwijnpunten niet meer. Heer Olly heeft... Wat zoekt u hier? Hm? Maakt u zich voort met de eindloze bombe? Heer Olly heeft de verkeerde knop ingedrukt. En toch is de aarde niet vergaan. Maar daarom is het nu gemakkelijk uit te vinden wat de goede knop is... Meneer we... ik moet noodwendig de innerlijke tezamenstelling dieser contraptie betrachten. Knoppen, indrukken, dat geeft afnutting. Verstaat u? Zo even heb ik met mijn studenten vaststellen kunnen dat de werking des apparaates ongehoord is. Hij moet wel groeizaam versleutelen. Dat laatste interesseerde de studenten natuurlijk niet. Ze hadden alleen maar gemerkt dat er iets heel vreemds met hen gebeurde. Op het hoogtepunt van hun betoging bevonden ze zich plotseling in een vreemde, schemerachtige omgeving die zich troosteloos voor hen uitstrekte. Een autoritaire streek van het establishment, Revelde de tweedejaars Hubertus Hop, die met Karsten Koeldrager voorop liep. En dat was het eerste verstandige woord dat er over de toestand gesproken werd. Maar verder zweeg hij. Want zijn blik viel op de dravende gedaante van de ambtenaar Doorknoper... ...die achtervolgd werd door een groepje boze inboorlingen. Hé hey jongens, kijk daar eens. Die fan ken ik. Dat is een ambtenaar eerste klasse. Een overheidsfiguur. Het ziet er nou uit dat de arbeiders onze kans gekozen hebben. We zitten achter hem aan. Oh, laten we hem wat schrijzelaar gebruiken. Die positie van ons assistent is al tien jaar bij de overheid in studie. Dit is onze kans. Het is nog de Achter mij veenkolonisten en voor mij opstandig intellectuelen. Ze zijn stellig kwaad van plan. Hun krachten zijn natuurlijk in behandeling genomen wanneer hun formulieren maar naar behoren zijn ingevuld. Maar er wordt geen rekening gehouden met ons, overwerkte beambten. Wat nu te doen? Waar is de sterke arm? Ha? we houden hem vast als gijzelaar. Al tien jaar heeft hij. Akkoepak! Kwee, Die zijn niet te verstaan, zeg. Zeker gasten bij dus. Wacht even, ze gebruiken de nieuwe kijk, kijk. spelling Het lijkt me dat ze ons speer vooruit zijn. Dat doet er nu niet toe. We moeten hem grijpen voordat hij er weer te zuid kronkelt. Kom mee. Recht vol, Piet. Daar waren de anderen het mee eens. En als één intellectueel draafden ze de heuvel af om zich van de meester te maken. Dit idee had de andere partij echter ook gehad. En daardoor ontstond er een trekpartij waarvan de hooggeplaatste Klerk het middelpunt vormde. Zata! Uw bezwaren zijn is studie, heren. Huis! Maar ik, ik kan dat, dat niet overhaasten. Dat, dat begrijpt u toch? Hoe het prioriteit overwegen? Wanneer mij een daartoe strekkend verzoek in drievoud verrijkt, kan ik dat? Maar de overheid moet beslissen. Ik ben niet verantwoordelijk. Dat oploopje van daarnet was wel erg vlug verdwenen. Nu ik er dieper over nadenk, zie ik een overeenkomst met de verdwijning van Doorknoper en in beide gevallen is dat rare toestel erbij betrokken. Hm. Bommel noemde dat ding trouwens een verdwijnpunter. Zou de prof soms... Ik vraag me af of de prof zich aan hetzelfde misdrijf heeft schuldig gemaakt als Bommel. Hm. Voordat ik met die verdachte verder ga, moet ik eerst de geleerdens aan de tand voelen. Weidere knopdrukkingen in dit apparaat moet ik verwerpen. Iedere proefname heeft met waarschijn sluitering ten gevolge. Een, een, een heel klein proefje maar. We richten het toestel gewoon op een steen of zo... en drukken de rechter of de linker knop. Hm. Als het de verkeerde is, zal de steen verdwijnen... maar iets ergens gebeurt er niet. En als het de goede is, wordt alles weer zoals het was. Ik wil ik het niet. Maakt u zich voort, u. Ik ga... Een ogenblikje. Wat? Ik verlang een inlichting. Daarnet was hier een betoging. Waar is die gebleven? Wie, wie, wiezo? De heren studenten zijn uh, even koud gesteld geworden. Wat, wat, wat geeft dat? Het? het geeft toch veel te veel studenten, weet u. En ze komen terug wanneer ik de werking des apparates heb verstellen kunnen. Luister, meneer Plotsky. Ja? Ik heb een reden om aan te nemen dat u zich aan ontvoering hebt schuldig gemaakt. Gaat u maar eens mee naar het bureau. Het was maar voor een kleine ogenblik. In het belang des wetenschappers die omgevalst worden zal wanneer deze vinding geanalyseerd is. Tom Poes was intussen snel naar de tafel gelopen waarop de verdwijnpunter stond. En terwijl hij het toestel op de hoed van de hoogleraar richtte, drukte hij op de rechterknop. Oh, hier ga ik nu. Ronddolend door de onderwereld. Als straf voor een misstap die ik bezig was uit te wisselen. Ik ben blij dat mijn goede vader het niet hoeft mee te maken. Op dat moment werd hij op het oor getroffen. Au. Door de hoed van professor Prolwitz. Oh, oh, ook dat nog. Mijn lijdensemmer mijn is tot een rand gevuld. En nog word ik met afgedragen kleding nageworpen. Het enige lichtpunt is dat dit ding enige warmte geeft... in de koude en duisternis waarin ik eeuwig moet omgaan. Want er is natuurlijk niemand die ooit de goede knop zal vinden. Dat was dus de verkeerde knop. Dan moet de linker de goede zijn. Nu opschieten voordat de commissaris klaar is met zijn arrestatie. Vessel mijn ma, Ik heb mij door de wetenschap mee laten voeren tot misdadigheid... Paul, ik ben in een boze wicht. Kom, kom, kom. Uh, als je slechte dingen doet, krijg je straf. Dat is de wet. Nou, beheers je een beetje. Paul, hoe kan ik mij tezamen vatten... nu ik de boze aanlach in mijzelf ontdekt heb? Ik ben een verrukte wetenschappelijke... evenzoals de rest, mijn heren collega's. Maar ach, het is alles de schuld des teufels en apparates. Daar gaat-ie. Drommels, het toestel begint te smelten. Zou dit ding werkelijk slijten? Oh, nu is het helemaal afgelopen. Ik hoop maar dat alles werkelijk ongedaan is gemaakt. Maar ik merk er nog niet veel van. Het weer is in iets opgeklaagd. En kijk... Hier is een gastvrije woning die ik net in het donker niet heb opgemerkt. Oh, zou het dan toch nog hoop voor mij zijn? Heer Olly, oh. de verdwijnpunten heeft dus goed gewerkt. Ja. Bobbel! Ah, mooi, What? dat zijn dan twee vliegen in één klap. Huh? Ik arresteer je ja. voor de verdwijning van Hoe oh, Vreselijk, ben ik dan nog niet genoeg gestraft? Eindeloos heb ik door de eeuwigheid gedwaald. En nu word ik gevangen genomen, zodat mijn ellende weer opnieuw begint. Ach, het is te veel voor iemand met mijn gevoelige stijl. Gearresteerd? Ja. Even als de prof hier voor de verdwijning van een aantal studenten. Oh. Wacht even. Kom eens buiten kijken. Oh, heb ik nog niet genoeg geleden. De poolwind heeft mij tot in een merg verkeeld ...terwijl ik gebukt ging onder een knakend geweten. En nu, net nu, ik dacht dat er nog hoop voor me was... De tach aan. De, de veenkolonisten zijn weg. En kijk, de heren studenten trekken zich ook terug. Oh, ik wist wel dat ik hen met een bezadigd woord op het onwettige van hun gedrag kon wijzen. Maar het heeft wel het uiterste van mij gevergd. Wat een nacht. Doorknoper, gelukkig dat ik u zie. Dat voorkomt een pollutionele dwalingen. Hoewel ik bommel toch scherp in de gaten zal houden. Wat is er precies gebeurd? Het was regelrechte mishandeling van een ambtenaar in functie. En nergens was een politiebeamte te zien, meneer Bas. Ja, ja. De ordebewaring vraagt toch werkelijk om een nieuwe benadering. Oh. Ja. Ik begrijp het niet. Ik had op de verkeerde knop gedrukt, zodat ik in het limbo terechtkwam, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Daar moest ik eeuwig omgaan en de enige warmte kwam van deze hoed die mij nageworpen werd. De hoed, Ja. de pieps heeft de aldagelijkse versneden en deze teugenis draagt ja mijn zondagse. Ach. Ik kan ook, ja, geen hoogachting verwachten. U bent gewoon weer terug, heer Olly. Ik heb de derde knop ingedrukt, zodat al het werk van de verdwijnpunten ongedaan gemaakt is. Doorknoper is weer terecht en de studenten ook. Maar het toestel is verloren gegaan. Iedere keer dat het gebruikt werd, sleet het, zegt de professor. En nu is het helemaal gesmolten. Ach ja. Ah, ziet het zo... Ja, dat had ik kunnen weten, wanneer men mij niet zo had afgeleid. Ja, ja, de verdwijnpunt zweet. Dat dacht ik al, want het deurtje, waardoor ik in het begin zo griefelijk terug kon komen, was er later niet meer. Of uh, kwam dat van het uittrekken van de knop? Hm? Pa, de herenstudenten zijn al zo weder terecht. Dat is ja schön. Ja, heel fijn. Een kans grote verluchtering. Zeker, zeker. En de apparatuur is Ja. Schade. Maar worst. worst. Het is wellicht beter zo. Nu ik mijn eigen boze aanlag heb ontdekt. Ik ben een dolle wetenschappelijke... Even zo als de rest. Nee, trek het u niet zo aan. Zelfs ik als heer van stand heb mij even laten gaan met ja. die helse machine. Laat dat u tot roost zijn. Weet u wat, kom gezellig bij mij eten. De avond valt en ik weet zeker dat Joost bezig is aan de maaltijd. Het leven van een ambtenaar eerste klasse is vol moeilijkheden. Vooral wanneer men hem verantwoordelijk stelt voor de fouten en nalatigheden van de ambtelijke mode. Ja, ja, maar, maar hoe staat het nu met het gedrag van Bommel? Door zijn schuld werd u vermist en ik raad u aan een klacht in te dienen. Een aanklacht? Hm, misschien tegen die studenten. Hun betoging verliep hoogst onwettig, meneer Bas. Maar die veenwerkers verkeren in kommervolle omstandigheden en ik zal een aanvraag om steun wel willen doorgeven. Aangenomen natuurlijk dat u op de voorgeschreven wijze in drie fout wordt ingediend. Oh, niet zo somber, commissaris. Het was een zware dag, maar toch heb ik een open oog voor de moeilijkheden van anderen. Weet u, het is mooi om heel stilletjes licht te brengen in de harten van verdrietige en teleurgestelde lieden. En uh, daarom nodig ik u beiden uit voor een uh, eenvoudige maaltijd. Door deze uitnodiging was iedereen weer wat opgeleefd. En men kon het groepje dan ook met nieuwe moed door de avondschemering naar Bommelstein zien trekken. En nu ik nog eens rustig nadenk, herinner ik mij dat ik bij u moest informeren naar een verdwenen flevelhuisje. Ah, een verdwenen huisje? <laughs> Daar staat het. Door het indrukken van de derde knop is alles weer zoals het was. Ik weet zeker dat u zelfs de afval weer zult aantreffen op de plek waar we hebben gepiknikt. Als u begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Het was in een goed aardige apparatuur, Ja, maar groezaam gevaarlijk. Mm -hmm. Dat is hier Olivier met gasten zie ik. Ik vrees het reeds, als men mij toestaat, het wordt tijd voor de maaltijd, en dat terwijl ik geen blikopener bij de hand heb. Nu moet ik de conserve met een hamer en bijtel te lijf gaan, als ik me zo mag uitdrukken. Welkom thuis, heer Olivier. Ik hoop dat ah, u Joost. zich prettig vertreden heeft. En het doet me genoegen ook de heer Dorknoper te zien, als ik mij verstouten mag. Oh, mij ook, Joost. Uh, het vertreden was erg guur, maar het is goed afgelopen. Ik, ik heb gasten meegebracht, zoals je ziet. Is het eten klaar? En waarom heb je een verband om hier te... Ik thing? heb mij bezeerd met uw welnemen. Oh. Aan het oh. gereedschap dat ik voor de Saucisse Fumé en nodig had. Oh. U kunt aan tafel gaan, als u wenst. Het, uh, het, was een leerzame dag. Ik, voor mij... Uh, ik dacht dat het een nacht was, yeah. maar nu is het alweer nacht, yeah. dus ik moet me vergissen. Yeah. Hoe moet dat nu met mijn overwerkformulier? Laat het lopen. Yeah. Beamten moeten zoveel over hun kant laten gaan. Ik, voor mij, laat van alles lopen. Ik, uh, voor mij, ik heb ingezien dat het heel gevaarlijk is voor een heer over een verdwijnpunter te beschikken. Hij kan heel makkelijk zijn mooie inborst beschadigen, maar Niet alleen hè? voor een heer, nee. ook voor een wetenschappelijke. Ja. Die kan licht verrukt worden, en dat mocht ganz schadelijk kunnen zijn voor de studentenbestand. <coughs> ja, maar door het ingrijpen van die jonge vriend hier is de derde knop mm -hmm. op tijd ingedrukt. Mm -hmm. Op je gezondheid, Tompoes. Mm -hmm.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 Pommel wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties en de stichting Het Toonder Auteursrecht.